6 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De eigenaar van het cruiseschip dat deels is gezonken voor de Italiaanse kust... kan een enorme schadeclaim van de passagiers tegemoet zien. Een Italiaanse consumentenorganisatie eist per passagier... een vergoeding van minimaal 124.000 euro. Er waren ruim 4.000 mensen aan boord... waardoor de claim kan oplopen tot zeker 500 miljoen euro. Het schip sloeg vorige week om. Elf mensen kwamen om het leven, 21 worden er nog vermist.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 Het is afgelopen nacht niet gelukt om het vastgelopen vrachtschip bij Wijk aan Zee vlot te trekken. De berger slaagt er niet in hun tweede sleepboot aan het Filipijnse schip vast te maken. Omdat het schip alleen bij hoog water kan worden losgetrokken gaat het werk vanmiddag verder. Het 155 meter lange schip liep gisterenochtend vast bij Wijk aan Zee. De leden van het CDA praten vanmiddag op een congres in Maarsen over de toekomst van de partij. Aanleiding is een rapport over de koers voor de komende jaren. De nieuwe uitgangspunten wijken op belangrijke punten af van de afspraken met de VVD en PVV. Zo wil de werkgroep de hypotheekrenteaftrek aanpassen en pleit ze voor een mildere toon in het integratiedebat. In de haven van Hans Weert bij Goes is gisteravond de jongen van 16 omgekomen. De leerling-matroos wilde van een binnenvaartschip afstappen, maar viel in het water. De schipper sprong hem achterna en kon de jongen boven water halen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Het weer bewolkt en regenachtig, later van het westen wat zon, afgewisseld met stapelwolk en een bui. Het wordt vanmiddag 9 graden. Dit was de NOS journaal Kijk vanavond naar Lijn 32... De spannende Nederlandse drama-serie van Karo en NCRV over het Nederland van nu. Die jongen en zijn omstappen stappen nu in de bus. Met onder andere Marcel Musters, Waldemar Torenstra en Peter Blok. Lijn 32, luister, en luisteren nu. Lijn 32, vanavond rond kwart over acht op Nederland 2. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl.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 Geborgenheid of eenzaamheid. De dagen echter alweer lengend. Daadkrachtig of schoorvoetend onderweg in het nieuwe jaar. Tijden van verandering, bezinning, avontuur, reflectie en afscheid. In deze verrijkende, maar ook duistere tijd... gaan wij op zoek naar verlichting en inzicht. Onze vijfde winterkostganger is Jenny Gierveld. Baby Jenny kwam op 14 september 1938 ter wereld. Als puber assisteerde zij de buurtwerker van haar kerk in een Haagse achterstandswijk. Dit maakte een onuitwisbare indruk op dit pientere dametje... En dat deed haar besluiten om na de middelbare school sociale wetenschappen te gaan studeren. Ze promoveerde in 1969 en startte haar wetenschappelijke speurtocht om eenzaamheid in kaart te brengen. Jenny is in het bezit van een duizelingwekkend cv. Deze emeritus-hoogleraar stelde in de jaren 80 samen met haar studenten een internationaal gehanteerde eenzaamheidsschaal op. En onder haar bezielende leiding groeide het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut uit tot een internationaal gerenommeerde instelling. Achter de geranium zitten is aan haar niet besteed. Deze vitale vrouw publiceert en is als onderzoeker... onder meer actief voor de Verenigde Naties. Het nachtvluchtenteam team, verkeert waarlijk in goed gezelschap. Welkom professor Dr. Jenny Gierveld. Hartelijk dank. Ja, voor het welkom heten in ieder geval, neem ik aan. En... Um, het is ook een indrukwekkende introductie, maar u heeft het allemaal zelf. Oh nee, we gingen je en jij zeggen. Ja, vind ik ook prettiger. Jij hebt het wel allemaal zelf klaargespeeld. Dat, dat klopt. Dat onderzoek dat doe je echt zelf. Weliswaar met studenten of met collega's samen. Maar het is handwerk, ja. Ik ja. zit het meest achter de computer berekeningen te maken en dat soort dingen. Ja. En je bent ook bereid om heel vroeg de wekker te laten gaan... en dan hier op een redelijk onchristelijk tijdstip aanwezig te zijn op Radio 1. Hoe laat ging die wekker? Mijn wekker ging om 3.30. uur 30. Dus je was al voor de wake-up call ja, die we uh, je had dan me, gegeven ja, hebben? Ik had me gerealiseerd dat ik dat redelijk te laat had uh, aangevraagd. Oh. Want ik moest dan nog een dikke uur rijden. Dus, uh, dat, uh... Ja, het is de, in Den Haag, hè, woon ja, je? Ja, ja. En, maar je bent samen met je man deze kant ja, op gereden. Klopt. Was het moeilijk om hem te enthousiasmeren op dit uur op te staan? Nou, ik heb wel wat moeten overwinnen, maar we moeten zo dadelijk door naar Brussel. En dan is het handiger als we alvast een eentje op weg zijn. Anders moest ik weer terug naar Den Haag om hem op te halen. Ja. Dus. Wekt bij mij meteen de nieuwsgierigheid. Uh, wat gaat er gebeuren in Brussel? Oh, mijn man is lid van de uh, Belgische, de Vlaamse Academie van Wetenschappen. En die hebben altijd de vergadering op zaterdagmorgen om tien uur. Dus daar zijn we zo dadelijk om tien uur. Altijd op zaterdagmorgen om tien uur? Uh, eens in de vier weken. Maar dan is het op zaterdagmorgen om tien uur, ja. ja. Het grote voordeel is dat het dan op de weg waarschijnlijk ietsje minder druk is. Oh, maar wij, we hebben twee woningen. Mijn man is hoogleraar in Leuven. Dus we hebben een woning in Leuven en eentje in Den Haag. Dus je kunt vaak ook de avond ervoor of zelfs een wij reizen heel wat ervoor. Wat heen ervoor... Ja. We reizen heel wat heen en weer. Wie, ja. wie rijdt er? Rij ik rijd. jij? Ja, ja? Ik ja, ja, ja, ja, altijd. Waarom is dat zo verdeeld? Omdat mijn man heel slechtziend is. Oh, dat is niet zo prettig nee, tijdens het autorijden. Nee, allerminst. Altijd al geweest, ook slechtziend of niet? Nou, toch al wel een hele lange tijd, ja. Ja, ik denk al wel dat hij 15 jaar niet meer rijdt, ja. En jij hebt zelf een bril. Heb jij ooit overwogen om te gaan laten lezen? Want daar had ik het toevallig vannacht nog over met technicus <laughs> Gert van Dam. Oh, ik ben uh, heel tevreden met deze bril. Dat nee, is geen probleem. Ja, dat is misschien wel even leuk om uit te leggen aan de luisteraar. Jij bent geboren op 14 september 1938, maar je zit er hierbij... Alsof je in 1948 geboren bent. Hè? Ja. Je hebt een vrij jong uiterlijk. Je pittige, korte, blonde koep. Inderdaad een, een, een mooie, nou, bijna extra intelligentiegevende bril. <laughs> nu ga je moeilijk kijken, zie ik. Nee, maar uh, het is uh, wel makkelijk dat je uh, nog opgevat wordt... als iemand die waarschijnlijk wel tegen de 65 loopt maar nog werkzaam is. Dan hoef je dat niet altijd uit te leggen. Ja. Maar hoe voel jij je fysiek nu? Oh, heel prima. Ja, dat... heel, ja. Nee, Ik ben heel blij um, dat er een speciale regeling is op het NIDI. Um, moet Even ik... uitleggen wat het NIDI is. NIDI dat is dat demografische instituut ja. waar jullie het daar straks al even over gehad hebben. En die hebben voor mensen, voor onderzoekers die 65 plus zijn, een regeling. Als het in orde is, krijg je één keer per jaar een brief. En die heb ik van de week weer ontvangen. Of ik nog een jaar door wil gaan. Het is um, uh, een mooi aanbod, want je mag dan daar een kamer gebruiken. En uh, je. Je krijgt je visitekaartje van het instituut. Je krijgt ook de mogelijkheid om naar een congres te gaan. Maar voor de rest is het vrijwilligerswerk natuurlijk. Maar ik ben daar heel blij mee. En er zitten toch een drie, vier van die collega's, 65-plussers... die daar met onderzoek bezig zijn. En is het dan aan het instituut om te bepalen... of jij nog, laten we zeggen, voldoet CQ nog nodig bent al daar? Ja. Dus je ja. zou ook volgend jaar een brief kunnen ontvangen... Hartelijk dank, maar nu zien we van verdere samenwerking af... en wordt de Kamer aan iemand anders vergeven. Ja, dat zou heel goed kunnen. En uh, dat hangt denk ik een beetje af van de mate... waarin je nog een bijdrage kunt leveren voor het uh, instituut. Uh, als je nog publicaties hebt. En uh, ik doe erg veel lezingen in het land. Dat zijn allemaal dingen die belangrijk zijn voor zo'n instituut. Maar voel je dat dan ook als een soort heigende hond in je oh, nee, nek... om te nee. blijven presteren, zodat uh, je daar nog nee. werkzaam nee. kunt blijven? Nee, nee. iedere keer denk ik wel eens van... misschien moet ik toch wat minder uh, gaan doen... Maar ja, dan komt deze leuke vraag die leuke vraag. En dan ben ik met dit onderzoek bezig. Dan denk ik van, ja, het zit misschien toch andersom. En dan moet je de gegevens weer opnieuw bekijken. Nou, daar houd ik van. Ik, dat doe ik. Het is één doorlopende ja, soort kruiswoordpuzzel. En het klopt niet en je moet het overnieuw doen. Je moet goed tegen frustraties kunnen. Want als jij een hypothese hebt dat het van A naar B zal gaan... Nou, dan gaat het natuurlijk naar c Zoiets. Het is altijd tegenvallend, maar dat maakt het juist zo heel spannend om het dan opnieuw te proberen. En de praktijk heeft uitgewezen dat je dus goed tegen frustratie kunt, want anders zou je wel eerder in, uh, in een ander uh, vak terechtgekomen zijn. Ja, maar nadat het tegengevallen is, komt er dan meestal weer iets heel leuks uit. En dan blijf je ook heel lang daarover vertellen van nou, wat ik nu gevonden heb... En Jan Man is natuurlijk ook nog uitermate actief, dus blijkbaar. Want anders zouden jullie ja. niet uh, over een aantal uren al in Brussel moeten zijn voor die vergadering. Ja. Ja. Ja. Ja. Die werkt ook thuis, dus wij werken samen thuis. Dat, uh, dat is heel plezier. We hebben allebei uh, onze werkruimte en... Uh, Ieder van ons is met zijn eigen onderwerp bezig. Maar je kunt uh, samen gezellig koffie drinken... en uh, wij kunnen tussen de middag warm eten, zal ik maar zeggen. Dat zijn alle voordelen van pensioenmensen. Hè? Ja. Voorheen waren jullie dan wellicht ook allebei net zo actief... Uh, op het werkzame gebied. Ja. Um, uit wat voor gezin kom jij zelf? Uit wat voor gezin ben jij zelf voortgekomen? En, en waar ben jij in opgegroeid? Ik kom uit een gezin met vier meisjes. Dus dat is uh, heel bepalend voor wat er in zo'n ge gezin gebeurt. En... Uh, uh, onze ouders zijn uh, vrij jong overleden... maar we hebben dus als vier uh, zusjes nog altijd uh, allerlei dingen samen. We uh, proberen één keer per jaar met z'n uh, allen en met aanhang... een weekje op reis te gaan... Uh, dus dat zijn toch dingen die je niet zo vaak meer uh, hoort. Maar dat vinden wij dus heel leuk om samen op te trekken. Eén is nog actief uh, in het uh, in arbeidsproces. En de andere drie zijn met pensioen. Maar zijn even, alle drie even actief. Allemaal vrijwilligerswerk. Ja, dat zit er echt uh, in wel verschillende gebieden. Maar dat zit er echt bij ons heel erg in. Je zegt dat geboren worden in een gezin met vier meiden... dat dat nogal wat invloed heeft op wat er zowel in zo'n gezin gebeurt. Het schept in ieder geval heel duidelijk een band, ja. dat leg je al uit. Maar dat ligt waarschijnlijk ook aan het feit... dat jullie alle vier je ouders op relatief jonge leeftijd hebben moeten verliezen. Dat, dat brengt toch ook dichter bij elkaar? Ja, zeker. Tenminste, zeker. over ja. het algemeen. Ja, dat is ook zo. Mijn jongste zusje was negen toen mijn vader overleed. Nou, ik was de oudste, dus dan, ja, dan heb je toch een bepaalde taak erbij, zal ik maar zeggen. Hè? Heb je dat gevoel... Dat... Ja, je neemt het een gedeelte van een ouderlijke taak over. Ja. Ja, ja. Hoe, nee, heeft dat jou Schiptenbond... dat, hoe heeft jou dat beïnvloed? Heeft jou dat ook beïnvloed in, in de uiteindelijke keuze... die je bijvoorbeeld maakt richting een sociaal-wetenschappelijke studie? Die keuze had ik al gemaakt, want uh, uh, wij schelen dertien jaar. Dus ik was al... Uh... Dan in Amsterdam bezig. was ik al uh, bezig. Nee. Dus ik, uh, ik heb die keuze heel bewust gemaakt. Eigenlijk had ik liever een, uh, een wiskundevak willen doen. Ik was op de middelbare school... Uh, had ik mooie cijfers voor alle wiskundevakken. En Ik had heel graag scheikunde willen studeren. Maar dat was nog in de tijd dat mijn vader zei... ik heb nog nooit een vrouw als hoofd van een labo gezien. Dus ik raad je dat niet aan. En toen heb ik gezocht naar een sociale richting met wiskunde. En dat... Met veel statistiek enzovoort. Ik ben bij de sociologie terechtgekomen en dan vooral de onderzoeksmethode. Kwam er niet iets rebels in je boven... toen je vader meldde dat het buiten zijn adviesrichting lag? Ik ben nogal iemand die dan, uh, dat wel aan de ene kant jammer vindt... maar ik heb altijd gedacht, als ik niet rechtstreeks van A naar B kan... dan ga ik van A via C naar B. En dat heeft altijd wel uh, geholpen om iets te bereiken. Dit bewijst dan ook waarschijnlijk dat je goed met frustratie om kunt gaan... die je in onderzoek tegenkomt, omdat je niet altijd de kortste weg kunt nemen. Je kunt niet altijd de kortste weg nemen. En vooral niet toen tijd als vrouw. We hadden ja, zeker in het onderwijs en zeker ook in het wetenschappelijk onderwijs... nog wel een paar obstakels te nemen natuurlijk. Dat moet dan zeker ook aan de hand geweest zijn toen je in 1969 promoveerde als vrouw. Ja, nou, dat ging op zich, uh, dat ging met plezier, zou ik maar zeggen. Ik was de eerste vrouw in de sociale wetenschappen in Nederland die promoveerde. Maar wat een veel groter probleem was, was uh, dat de, op dat moment de vrouwen nog vaak ontslagen werden. als ze trouwden of als ze zwanger waren. Ja. Ja. Dat heb jij kunnen tegenhouden? Dat hebben Want je werd wel getrouwd, dat weten we. Er zit een man ja. aan de andere kant. Ja, van het ik was de tweede die getrouwd aan de vrije universiteit mocht doorwerken. Ja. Dus als... Hoe heb je dat kunnen bewerkstelligen? Of heb je daar zelf oh, niet echt een, iets voor gedaan? Een, een geweldig doen? aardige hoogleraar, de Guy Fortman. Die is best wel erg bekend in Nederland. Ja. Hij was hoogleraar arbeidsrecht. Uh, die zat bij ons in de faculteit. En die had voor zijn assistente had hij dus gezorgd dat zij gewoon door kon werken. Want dat was de wet. Hè. Volgens de wet moest het kunnen. En uh, ik kende hem ook goed. Hij woonde bij mij in de buurt uh, hij... Uh, ik kwam hem vaak tegen en hij heeft dus de, de weg gebaand dat ik ook door kon gaan. Ik neem aan dat je vervolgens wel ook nog aan kinderen begonnen bent. Ja, ja. En, en was dat opnieuw een moment dat op de weegschaal gelegd zou gaan worden... of je door mocht werken of niet? Door mocht werken niet, maar nee. Dat, dat was toen eigenlijk... Nee, dat, dat was inbegrepen. Hè? Met, dat, uh, met het huwelijk en het kinderen mocht ik dus doorgaan ja, ja. In, aan dit werk. In dit, uh, ja, in dit... Uh, contract met de Vrije Universiteit. Denk jij dat, dat uh, jouw vader in zijn advies naar jou destijds heeft laten meewegen dat je tegen dit soort obstakels zou gaan opbotsen? Vast en zeker, ja. Want zijn opmerking van ik ken geen vrouwen die hoofd zijn van een laboratorium, dat was wel heel, uh, heel karakteristiek. En het was natuurlijk ook toen zo dat er heel weinig meisjes voor zo'n beta-studie gingen. Dus ja. het is ook wel voortgekomen uit, uit bijna een een misschien wel bescherming, een liefdevolle bescherming. Oh ja, dat, dat, zal, vast wel, dat zal vast wel. Ja, nee, dat is, hij heeft mij echt de, de kans en ook de andere zusjes de kans gegeven om, eh, om te gaan doen waar wij eh, belangstelling voor hadden. Ja. In jouw geval, dus inderdaad. Eh, ja, ik vond De er, sociale wetenschappelijke ja. kant op ja. met veel cijfers. Jenny Gierveld. Um, hoe heeft het jou beïnvloed dat jouw ouders zo. Op jonge leeftijd overleden zijn. Je zegt, ik scheelde 13 jaar met mijn jongste zus. Toen overleed mijn, jullie vader. mijn vader was. Ja, dus mijn, mijn jongste zusje was 9 jaar. En ik was net begin 20. En. Uh, ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk wel een hele invloed op mijn leven gehad. Ja, ja. Vooral omdat je dan ziet dat de anderen zich nog aan het ja, oriënteren zijn op de samenleving. Uh, je bent ieder weekend thuis, dus je ziet toch uh, wat er gebeurt. Maar. Uh, en mijn moeder is dus later overleden hoor. Ook nog redelijk jong, maar. Dus uh, ja, het heeft wel invloed op je leven ja. gehad. Ja. En als je erop terugkijkt, want ik probeer naar het verschil te kijken... tussen een dochter die negen is en haar vader verliest... en een, een, een jonge meid die, die inmiddels uh, ja. 2021 is. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien bijna jaloers bent op een kind van negen... waar sneller de mechanismen weer op gang komen om dat leven op te pakken dan iemand die zich veel duidelijker en heftiger realiseert... wat die gevolgen voor jezelf zijn... Ja, nou, ik had zelf het gevoel dat ik uh, uh, inmiddels aardig op mijn pootjes terecht was gekomen. Ik was al afgestudeerd. Uh, dat was ongeveer het laatste wat mijn vader nog heeft meegemaakt. Dat hij nog op het uh, afstuderen is geweest. En dat vond ik wel heel erg mooi. Hij was ik toen zie al inderdaad jouw glimmen ja, nu. Heel ja. mooi. Ja. Hij was toen erg ziek. En uh, uh, hij kwam uh, voor dat uh, doctorale examen kwam naar Amsterdam. En uh, dat was voor hem heel erg leuk om dat nog te mogen meemaken dat een van de dochters dan uh, was afgestudeerd. Nou, daar ben je dan heel dankbaar voor. En uh, ja, uh, dan uh, heb je de jongere zusjes... waar je natuurlijk dan voor naar de uh, ouderavonden... en die tafeltjesavonden enzovoort moet. Dat heb ik, ja, dat, dat soort dingen heb ik veel gedaan. <lacht> ja. Leer je een heleboel van? Dus, uh, ja. Nee, dat vond, dat op zich vond ik dat ook wel een mooie taak. Maar, maar dus de, het, het emotionele verschil van de manier waarop je daarmee omgaat. Ben je niet jaloers geweest op je zusje van negen? Of je denkt, nou, dat zou misschien makkelijker geweest zijn? Nee, nee dat gevoel heb ik niet gehad. Nee, nee, ik ben wel zo iemand, denk ik, die dan op zo'n moment wel erg aangeslagen is. Maar dat toch ook weer redelijk uh, overheen komt. Omdat er allerlei dingen zijn die gedaan moeten worden. Hè? Ja, er nou, moet ook handelend opgetreden ja, worden. Ja. Ja. En dat is misschien ook wel weer een hele goede afleiding om ja. die eerste periode door te komen. Ja, zeker. Een van mijn zusjes... Ik was net afgestudeerd en uh, een ander zusje moest net uh, eindexamen doen van haar schoolopleiding. En ik weet nog... ja, Ik had een, een scooter en zij ging achter op de scooter met me mee. Dan gingen we samen, heb ik haar naar het examen gebracht. En ik heb van tevoren opgebeld dat... Uh, uh, mijn vader net die week was overleden. En dat ze toch graag het examen wilde doen. Maar dat ze natuurlijk... Uh, toen hebben ze ook gezegd van... Uh, nee hoor, dat is goed. En ik weet nog dat ik zelfs toen heb opgebeld naar een school in Den Haag. En uh, daar, zocht, daar was een vacature voor een leerkracht. En ik heb opgebeld en ik heb gezegd van... ik weet dat zij voor die vacature in aanmerking zou komen... maar stel nu dat ze door het examen zenuwachtig zou zijn en het niet zou halen. Toen hebben ze gezegd, dat mag zo komen. <laughs> nou, toen verslaagden ze natuurlijk. Ja, nee, dus dat soort dingen. Ja, dat zie, ik zie me nog samen op de scooter dan naar die examens gaan, ja. Dat ja. moet echt inderdaad wel heel veel indruk ook op jezelf gemaakt hebben. Ja, maar je ja. Kon op die manier werkte je samen. Hè? Ik, bedoel, ik heb haar naar dat examen gebracht en verder moest je het natuurlijk wel alleen doen. Maar dat, ja. Ja. Dus en zo'n het... zo verantwoordelijkheidsgevoel, want dat is eigenlijk wat je, wat je zelf aangaat. Hè? Je pakt ja. het ook, ja. maar het wordt ook op je schouders gelegd. Ja. Oh ja, is, is, ik, ik heb... is dat lastig om mee om te gaan of, of heb je dat omarmt en voorwaarts? Ik doe dat graag, ja. ja, ja. Ja. Ja, ja, een beetje pittigheid geloof ik wel. Hè? Ja, ja, dus, ja. En onafhankelijk ook waarschijnlijk. Ja. Ben, ben je wel te kwetsen en te raken? Heel erg. Ja. Ja. Ja. Maar, uh... En laat je dat dan ook zien? Of, of is dat iets wat je in. Oh ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat laat ik ook zien. Omdat ik wel vaak het gevoel heb dat mensen die inderdaad een, een, een stevig verantwoordelijkheidsgevoel aangaan en dat ook op zich laten laden, want je moet dat ook laten gebeuren, die laten zich dan soms minder makkelijk zien in hun kwetsbaarheid. Nee, dat doe ik wel. Ja. Lijk jij op je vader of op je moeder? Op mijn vader. Ja. En je hebt hem dan inmiddels qua leeftijd ja, dat is... ruim overleefd. Ja. En ik weet nog uh, dat ik heel bewust was toen ik dezelfde leeftijd had als bijvoorbeeld mijn vader overleed. Ja. Ja. ja, nee, dat is zo. Welke, welke goede karakter-eigenschappen heb je van je vader? Ik vraag zo meteen ook naar de slechte hoor. Ja, die verantwoordelijkheid. Eh, het zorgende, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Wat deed hij voor, voor hij, zijn beroep? Hij uh, was uh, ambtenaar op het ministerie van Landbouw. Ja, dus ook een, een verantwoordelijke baan. Uh, misschien ook aansturen, leiding geven. En uh, hij had uh, te maken met wat... Ja, dat was voor de hele oude luisteraars. Maar er was toen zo'n crisis dat... Uh, ik geloof dat dat met de margarine was enzovoort. En ik zie hem nog alles proberen uit te zoeken... van hoe dat aangepakt moest worden enzovoort. En Duitsland wilde die margarine niet meer uh, aannemen... en het, ook later de kaas niet meer. Dat, moest allemaal, dat soort dingen herinner ik me nog. Dat, je, dat hij er dan eindeloos s avonds zat schema's te maken... van hoe je dat eventueel zou kunnen veranderen. Ja. Wist je toen al dat dat een mooi voorbeeld voor jouzelf was... Want, want zoals je het nu uitlegt, is het inderdaad iets waar je zelf in, naartoe en ingegroeid bent. Ja, ik heb, uh, ja nee, ik heb heel veel steun van mijn vader gehad. Ja. Maar het was natuurlijk een heel andere tijd. In die tijd uh, was het niet zo dat je vader nou eens eventjes uh, uh, je, je knuffelde of zoiets. Dat gebeurde niet. Hè? Ik weet nog dat ik mijn doctoraal examen deed en dat hij me een hand gaf. Gefeliciteerd. Ja, zo ging dat vroeger. Ja, dat vind ik ook mooi in een van de um, lezingen die je hebt gehouden... en die ik heb gezien. Dat je aangeeft dat de ouderen van toen hele andere ouderen zijn... dan de ouderen van nu. Ja. He, want inderdaad, de ouderen van nu, de opa's, de oma's... maar ook de ouders, zijn veel fysieker ja. met hun kleinkinderen, ja. CQ-kinderen. Ja. Dat was toen niet zo'n groot verschil. Ja. Ja. Ja. En ja. je moeder, wat, wat voor een dame was dat? Daar hebben we nog niet veel over gehoord. Um, Het is ook, mijn pas moeder twee ook... en 22 minuten over zes op Radio 1. Mijn moeder zag er ook heel jeugdig uit. Dus dat heb ik... Dat is mooi genetisch materiaal. Ja. Maar de ja. leeftijden die ze bereikt hebben zijn dan weer niet Nee, Maar zo de vroeger mooi. werden de mensen natuurlijk ook niet zo oud als nu. Nee, ik heb een schema gevonden inderdaad ja. Ja. dat dat Dat scheelt aanzienlijk is. hoor. Dat scheelt heel aanzienlijk van het gemiddelde, de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen toen en tegenwoordig. Ja. Ik heb ook begrepen dat de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen meer naar elkaar toegegaan ja. is. Ja. Hè? Voorheen was ja. het echt bij vrouwen beduidend ouder. Ja. Vooral in de jaren tachtig bijvoorbeeld. Toen hadden we wel een verschil van zeven à acht jaar. jaar. En dat is nu uh, terug, nou, ik denk een jaar of vier of zo. En dat maakt natuurlijk vreselijk veel verschil. Want vroeger had je veel meer risico om als weduwe te eindigen. Nu word je wat vaker samen oud als koppel. Ja. En dan had je natuurlijk ook nog het verschil in leeftijd waarop je trouwt. Hè? Dus, dus een vrouw ja. trouwt met een man die twee à drie jaar ouder is dan zij. Ja. Dus dat maakte Gaat de zeven vrouwen... jaar ja, eerder ja, dood en dus ja. je bent tien jaar alleen. Ja, dus dat maakt dat wij in onze samenleving nog steeds... veel alleenstaande vrouwen hebben. Dus weduwen op hogere leeftijd. Maar je moet verwachten dat dat binnenkort anders wordt. Dat er ook veel meer weduwnaren zullen komen. Omdat dat verschil in levensverwachting afneemt. En dan heb je natuurlijk meer kans dat eerst de vrouw overlijdt. Ja, het, ja. het, het wordt eigenlijk meer in evenwicht getrokken. Nou vraag ik mij af of een man beter met eenzaamheid of alleen zijn... zou kunnen omgaan dan dat een vrouw dat kan. Dus, dus in hoeverre is het een voordeel dat eventueel de vrouw eerder komt te overlijden? Ja, nou dat is een hele mooie vraag. Het is natuurlijk vooral in het verleden zo geweest... dat vrouwen toch wat meer de sociale gaven hadden in het gezin. En eh, verantwoordelijk waren voor de contacten met de buitenwereld. Zal ik maar zeggen, de sociale contacten. En dat betekende heel vaak dat die weduwe... Eh, best een aantal leuke en aardige mensen om zich heen had. Maar dat het voor de weduwnaar toch wat moeilijker was. Want die was degene die altijd uh, werkzaam was geweest... en niet zozeer had uh, zich bezig gehouden met de sociale contacten. En we zien dat ook dat het voor een, uh, iemand die alleen komt te staan... op latere leeftijd, in alle gevallen voor de mannen... moeilijker is om een goed sociaal netwerk te hebben. Vrouwen zijn daar veel beter in. En daarmee wordt het dus voor mannen ook een groter risico op eenzaamheid. En kunnen we constateren dat laten we zeggen, in de nabije toekomst... de mannen daar wellicht ietsje beter in zullen worden. Omdat immers ook de arbeid nu verdeeld is... over mannen en vrouwen. Waardoor mannen ietsje meer... misschien ook participeren in het gezinsleven. En dus dat ze wellicht in de toekomst... ietsje zullen groeien in hun mogelijkheid tot omgaan met die potentiële eenzaamheid? Ja, ik denk dat u daar een heel goed punt hebt. En zowel mannen als vrouwen, de jongeren vooral... die zijn zich veel meer van bewust dat je ook moet zorgen... dat je goede contacten met anderen hebt. Dat je echt daar tijd voor moet uit gaan trekken. Dat dat heel belangrijk is. En wij noemen dat tegenwoordig met een... Uh, mooi woord, het sociaal konvooi. Konvooi, dat is het oude woord wat iedereen nog wel kent. Dat waren schepen die vroeger al samen eh, optrokken... als ze een vijand moesten gaan verslaan. Hè. Ze gingen samen de Theems op om te vechten tegen de Engelse koning. Maar dat woord konvooi heeft nog steeds een mooie betekenis... in de zin van... Je kunt het ook opvatten als mensen die met jou meevaren, die met jou meegaan door het leven. Dus wij raden eigenlijk iedereen aan om vanaf zou ik maar zeggen, 18 jaar te zorgen dat die contacten die je hebt opgebouwd op de middelbare school, tijdens je studies, uh, tijd dat je een jong gezinnetje hebt, om die contacten vast te houden, de betekenisvolle contacten, en die mee te nemen in je leven. Dus niet te laten wegvallen. Dat gebeurt vaak heel Ongemerkt hè? je verhuist, uh, je hebt je studie afgerond, de een verhuist naar A en de andere naar B. Nou, wat heb je een grote kans dat je elkaar niet meer zo vaak ziet. Maar het beste is, ook al zie je elkaar niet zo vaak, om toch het contact te onderhouden. Dat is uitermate belangrijk. Ook al zie je elkaar maar twee keer per jaar of zo, dat maakt niet uit. Je weet wat je aan elkaar hebt. Als het nodig is kun je op elkaar rekenen. Dus hou die contacten vast. Hou dat convoi vast, zowel mannen als vrouwen. En dat kan betekenen dat je wat beter voorgesorteerd staat voor als je ouder wordt. Als je ouder wordt zullen er van je vrienden en van je familieleden wegvallen. Maar het is dan beter om er dan toch meer mensen om je heen te hebben. We zien bijvoorbeeld dat als het over eenzaamheid gaat... dat diegenen die als koppel elkaar genoeg waren die dus geen kennissen hadden, zal ik maar zeggen. En zeker als je dan weinig of geen kinderen hebt... dat die mensen grote kansen maken om eenzaam te zijn. En als jij tijdens je huwelijk met z'n tweeën niet de buren eens uit hebt genodigd... of een praatje hebt gemaakt met de buren... staan ze ook niet klaar als ineens je man wegvalt of je vrouw valt weg. Dus dat betekent dat je echt die contacten moet aangaan en onderhouden. Een convoy opbouwen, Verzamelen en, onderhouden. en, onderhouden, en onderhouden. Je moet toe eventjes uh, ja, met een bakje gereedschap eronder gaan liggen. Ja, je moet ja. er tijd voor uittrekken. Ja. En dat, dat is natuurlijk voor heel wat mensen op dit moment moeilijk. Die hebben volledige banen. Dat is ook hard nodig met deze crisis, dat je met z'n tweeën werkt. Maar dan moet je toch proberen om dan in de weekenden of zo... toch iets samen met, met anderen te ondernemen. Ja, we gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben... Ook over de manieren waarop jij onderzoek doet en de eventuele... Uh... Ja, laten we zeggen mogelijkheden om eraan te werken, om de eenzaamheid te bestrijden... zeker te voorkomen. Um, maar we gaan eerst nog heel even terug naar een, uh, een historisch fragment. En dat sluit eigenlijk ook een beetje aan op uh, het feit... Uh, dat, dat mensen uh, ouder worden in de loop der jaren. Maar dat men ook tientallen jaren geleden... het steeds ouder worden van de mens... niet alleen maar als iets positiefs zag... want het vergt ook aandacht en onderhoud, precies zoals we het nu zeggen... Normaal gesproken zoeken wij een fragment uitgezonden precies op je geboortedag. Dat was in jouw geval 14 september 1938. Maar helaas van die dag is niets bewaard gebleven. Toen zijn we op zoek gegaan naar iets wat aansluit bij uh, jouw beroepsuitoefening. En we zijn terechtgekomen in uh, juni 1955. En uh, Co Suurhof sprak toen tijdens de opening van een bejaardentehuis in Vlaardingen. Dus Jenny Gierveld, <laughs> socioloog en demograaf... wij gaan even terug naar dat moment in juni 1955. Koos Schuurhof, Schuurhof. Een goed vriend van mij heeft enkele jaren geleden... op een congres de uitspraak gedaan... zeg mij hoe gij voor uw bejaarden zorgt... en ik zal u zeggen hoe het met uw beschaving gesteld is... Nu is deze uitspraak, gelijk zoveel van deze uitspraken, natuurlijk wel een ietsje te absoluut. Er zijn oude beschavingen geweest, veel meer dan de onze, gebaseerd op de familie en niet op het gezin, op het kleinere gezin, waar de bejaarde min of meer in die familie geborgen was. Er zijn andere beschavingen geweest waarin, als de man een keer als krijger geen waarde meer had... ...en de vrouw niet meer als voortbrengster van kinderen... ...de bejaarden eenvoudig hadden afgedaan en een vergeten hoofdstuk werk. Onze industriële beschaving heeft zich in het verleden... ...schuldig gemaakt aan iets anders. Er is een tijd geweest, en die ligt nog niet zo lang achter ons... ...waarin de mens, wanneer hij een keer als arbeidskracht had afgedaan... ...min of meer als een lastpost werd beschouwd. Het grote leger van de armlastigen, zoals men ze in die tijd noemde... met de nadruk helaas op dat woord lastig, bestond uit oude vandaag. In die opvattingen is gelukkig, zei het dan geleidelijk, veel wijziging gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat wij ons in onze tijd mogen inbeelden... het probleem reeds te hebben opgelost. Verre van dat. En dat bejaarde probleem nu we het zo langzamerhand hebben ontdekt... Dat bejaarde probleem, dat heeft de neiging om van jaar tot jaar ernstiger te worden in verband met een verschijnsel waarop ook de burgemeester heeft duidde, namelijk de vergrijzing van onze bevolking. Een steeds groter deel van onze bevolking gaat bestaan uit, laat ik voor het gemak maar zeggen, boven 65-jarigen. En daarmee worden natuurlijk de problemen van de oude dag des te dringender, omdat ze voor een groter deel van onze bevolking gaan spelen. Ja, dus Co Suurhoff, minister van Sociale Zaken toen. Dit zei hij op 29 juni 1955. En wij zenden dit historisch fragment natuurlijk speciaal uit voor onze gast Jenny Gierveld. Ik zag je driftig notities maken. Ja. Dit is 57 jaar geleden, maar het had ook gisteren gezegd kunnen worden, lijkt wel. Nou, er zijn wel een paar wijzigingen opgetreden. Gelukkig ja, maar. ja, Ja, ten goede. Maar het is een prachtig stukje tekst. Uh, je ziet daar ook heel duidelijk het verschil van toen en nu in. Om maar eens iets te zeggen. Dat zouden wij niet meer noemen het bejaardenprobleem. Dat, is, dat hoor je niet meer. Maar hij heeft volledig gelijk. 1955, dat was een periode... Nog voor dat de AOW werd ingevoerd. Vlak voor de invoering ja. van de AOW. Want die was in 1957. Ja. En dat is natuurlijk een geweldige omslag geweest. Dat meneer Drees dat heeft uh, weten voor elkaar te krijgen. Natuurlijk zijn we daar naartoe gegroeid. Maar in 1957 is dat ingevoerd. En daarmee was dus voor wat ze toen de bejaarden noemen. Wat we nu de ouderen zouden noemen. Of de senioren. Daar was natuurlijk een geweldige omkeer. Want nu was er op één een recht voor iedere 65-plusser op een zeker inkomen. En dat was een geweldig verschil. Voor die tijd was men afhankelijk. De happy few hadden zelf wat geld gespaard. Uh, misschien een pensioen, maar dat was niet zo algemeen op dat moment. Er waren dus toen nog heel wat oudere mensen... die afhankelijk waren ook van een bijdrage van de kinderen... Het is mooi dat jij dat ook het recht noemt, want eerder deze nacht kwam toevallig het woord AOW verwachting langs in een gesprek wat ik had met de technicus uh, Gert van Dam, omdat, omdat er zoveel onzekerheid is op het gebied van die fondsen, of dat allemaal wel overeind blijft. Maar goed, ga verder. Nee, maar dat is dus een heel belangrijk keerpunt geweest. Ook in de manier waarop wij met uh, de oudere mensen omgaan, dat we dus vrij uniek, al op dat moment, vrij uniek in Europa... hebben ingevoerd dat AOW-systeem. En dat hebben wij nog altijd. En dat is voor iedereen die in Nederland woonachtig is. En dat is een totaal verschillend systeem met bijvoorbeeld Amerika. En daar zijn mensen die veel vaker beneden de drempel van de armoede vallen. Nederland is een voorbeeld van een van de weinige landen... met een laag percentage armoede boven de 65 jaar. En eh, wat dat betreft is dat eh, lastpost, eh, wat hij gebruikte... Ja. dat was een mooi woord, is dat natuurlijk in principe veranderd. Hoewel men nog steeds uh, denkt dat dat uh, een toenemend probleem zal worden. Het dus is waar, die AOW die moet worden opgebracht. Die wordt omgeslagen over de bevolking, over de werkende bevolking... maar ook wordt die voor een groot deel uit de belastingen betaald. Hè. Dus het is ook de bejaarde zelf die al meebetaalt aan de AOW. Hè. Dat moeten we niet vergeten, we doen net alsof dat niet het geval is. Maar omdat er een deel uit de belasting wordt betaald... Hè, de de, ja, het. Het, het totaalplaatje wordt in ieder geval opgebracht uit iedereen en niet alleen maar uit mensen tot 65. Dat Precies. bedoel je te ja, zeggen? Ja, dat bedoel ja. ik te zeggen. Dat was vroeger anders, maar dat is uh, bijgesteld inmiddels. En uh, ja, daarnaast hebben wij natuurlijk toch in, in Europa hebben wij een uniek stelsel met de pensioenen. Uh, hoe je het ook wendt of keert. Het is een mooi voorbeeld voor andere landen geweest. Duitsland is ons gevolgd met hetzelfde systeem veel later. En uh, dat we daar nu een probleem mee hebben is heel jammer natuurlijk. Uh, maar er zitten wel toch vergeleken met andere landen nog heel wat positieve dingen aan. Ik denk dat we in Nederland wat dat betreft uh, uh, mogen hopen... dat we dit systeem overeind houden. Dus aan de ene kant de AOW voor iedereen... en dan en het voor de opgebouwde andere mensen, pensioen. het opgebouwde pensioen. Ja. Ik zag je ook meteen driftig noteren bij het woord vergrijzing. Ja. Want dat ja. is natuurlijk ten aanzien van ja. uh, datgene waar jij onderzoek naar doet... naar ja. eenzaamheid. Je bent eenzaamheidsdeskundige, kunnen we bijna zeggen. Ja. Ja. Is natuurlijk ook een probleem, maar... Wat ik ook lees uit verschillende dingen die ik tegenkom, Jannie Gierveld... is dat jij zegt, ja, wacht even. Het lijkt wel een vergissing dat vergrijzing eenzaamheid in de hand werkt. Want heel veel eenzaamheid bevindt zich tussen mensen van de dertig tot de... 65. Ja, dat klopt. zijn helemaal niet de oude grijze postduifjes. Nee, nee, en daar wordt niet zo vaak over gepraat. Hoe komt dat? Waarom niet, ja. Eenzaamheid is een taboe-onderwerp. Is dat nog steeds een taboe-onderwerp? Is nog steeds een taboe-onderwerp? Daar praat je niet zo graag Heb jij, over. Maar is, sorry dat je even onderbreekt, maar kun jij dat doorbreken als onderzoekster? Of zeg je, dat is niet mijn taak? Jawel, wij doen oh, ons best toch? om dat te doorbreken. En dan ga ik straks ook nog even iets vertellen over de stichting erbij. Maar we proberen inderdaad dat taboe te doorbreken. In de, uh, en als je mensen vraagt wie zijn er volgens u eenzaam... dan roepen ze als eerste de oudere mensen. Nou, Daar moeten we dus een heleboel nuances in aanbrengen. Want het komt hè, inderdaad in die groep van 30 tot 55 jaar ook veel voor. Maar daar wordt er niet zo over gesproken. Want dat is niet een sexy onderwerp, zal ik maar zeggen. Maar daar zit een groep um, vrouwen die um, uh, alleenstaande ouder zijn. Alleenstaande moeder. Die daar dus een heleboel zorgen hebben en het inkomen moet binnengebracht worden, dus ze moeten werken... en ze hebben de zorg voor opgroeiende kinderen. Nou, dat is in je eentje niet makkelijk tegenwoordig... als je dan een paar van die pubers hebt. Dat geeft een heleboel zaken die je in je eentje moet oplossen... die gauw tot eenzaamheid kunnen leiden. Mannen in die leeftijdsgroep die zich afvragen of dit echt het beroep is... wat ze nog tot 65 willen uitoefenen. Allemaal problemen waarmee je geconfronteerd wordt... Maar waar je niet zo makkelijk over praat en die tot eenzaamheid leiden. Ik, ik denk dat op zich dit soort praktische gegevens, zoals... Ik moet voor moeilijke pubers zorgen. Ik krijg het financieel niet helemaal rond. Daarin zou je juist verwachten dat je in je directe omgeving om tips vraagt, om hulp vraagt. Dat je eraan verbindt dat je je er eventueel eenzaam door voelt, dat kan ik misschien voorstellen dat je dat niet meteen benoemt, omdat dat misschien een persoonlijk falen is. Zo ja, beschouw je zo wordt dat. Ja. Ja. Maar, maar de, de, de weg naar de eenzaamheid toe is toch juist een weg waarin je heel veel uit je omgeving zou kunnen halen... en, en waarvoor heel veel organisaties in het leven geroepen zijn... die je hulp kunnen bieden om die weg te bewandelen. Ja, daar komen we natuurlijk weer bij dat konvooi uit. Heb jij een konvooi van mensen om je heen... die jou helpen ook in die moeilijke situatie... op wie je kan terugvallen, dat is natuurlijk een stuk plezieriger. Maar als jij uit een situatie komt waarbij je wel redelijk een, een, een, een partner had met wie je over de kinderen kon praten. Je komt dan ineens alleen te staan. Ja, je gaat niet iedere avond opbellen van wat doe ik in dit en wat doe ik in dat geval. Maar wat dat betreft, je hebt groot gelijk. En natuurlijk is het mooier als je een groep om je heen hebt met wie je wel kunt praten. En is het dan een taboe om het over de eenzaamheid ja. te hebben? Ja. Is dat zo omdat men het inderdaad als persoonlijk falen ja. beschouwt... of omdat ja. men zich ervoor schaamt... Ja. Ja, dat klopt. Uh, het is veel makkelijker om te zeggen... het gaat allemaal goed met mij, dan om te zeggen van... nou en we weten ook niet wat we moeten doen. Als iemand tegen jou zegt, ik ben zo eenzaam... iemand van wie je het niet zo direct verwacht... dan weten we ook niet zo gauw hoe we dat moeten oppakken. Wat zeggen we dan? Wat doen we dan? Terwijl, ja, uh, langsgaan is natuurlijk altijd... Uh, je, je netwerkgebruik is natuurlijk een van de belangrijke dingen... om het op te lossen. Ik vind het wel goed om in deze dan misschien even... naar de definitie van eenzaamheid ja. te kijken. Die hebben jullie verwoord in een uh, uh, boek. In 2007 is dat verschenen. Samen met Theo van Tilburg heb je dat geschreven. Ja. Jenny Gierveld, Theo van Tilburg. Zicht op eenzaamheid. En dan dus de formule eigenlijk. De definitie van ja. eenzaamheid is misschien wel belangrijk. Een situatie van eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis... aan kwaliteit van bepaalde sociale relaties. Ja, aan aantal of aan kwaliteit. Ja, dat klopt. Ja. Dat is nog best wel complex. Nou, het gaat erom... het kenmerkende van eenzaamheid is dat mensen... het gevoel, het idee, de ervaring hebben... dat ze minder mensen hebben dan ze eigenlijk om zich heen zouden wensen... of een minder kwaliteit van relaties met andere mensen dan ze zouden wensen. Dat is eigenlijk het punt. Het gaat dus altijd over onze contacten met andere mensen. En ja, sommige mensen hebben te weinig contacten. Anderen hebben te slechte kwaliteit van de contacten. Dat is eenzaamheid. En dan gaat het vervolgens over de mogelijkheid... om die verwachtingspatronen te gaan. Want je hebt ook een verwachtingspatroon ten ja, aanzien van... Juist, het is altijd ten opzichte je... van wat je wenst, ja. Ja, en, klopt. En als het dus erop aankomt van wat kunnen we daaraan doen... dan kun je ook aan twee kanten beginnen. Sommige mensen hebben irrealistische hoge verwachtingen. Nou, die kunnen misschien een beetje hun verwachtingen naar beneden bijstellen. En aan de andere kant kun je natuurlijk proberen... om de contacten die je hebt in aantal te laten toenemen. Ja, dat zijn twee kanten van dezelfde zaak. Om het op te lossen. Maar het allerbeste is het voorkomen van eenzaamheid. En dan kom ik weer met mijn konvooi. Je kunt het allerbeste van jongs af aan zorgen... dat je je contacten hebt en bijhoudt en onderhoudt. En, en als je helemaal niet goed bent in sociale contacten... er zijn natuurlijk mensen die niet zo makkelijk zijn in het aanspreken van mensen... in het communiceren... die niet eens goede dag kunnen zeggen in een supermarkt... Om, omdat ze dan al een rode kop krijgen. Ik noem maar even ja, een voorbeeld. Ja, ja, dat gebeurt. Ja. Dan wordt het toch wel heel lastig... om dat advies wat jij nu geeft, Jannie... om dat in de praktijk te brengen. Want die mensen voelen zich helemaal niet in staat... om een convooi op te bouwen en te onderhouden. Ja, die mensen zijn er. Zeker. Ja, die zijn er Zeker. veel, volgens mij. Nou... Dat weet ik nog niet zo. Oh, nee. wij, wij weten precies. Jij bent de onderzoekster. In de onderzoekingen die wij doen, hebben we altijd vragen zitten over: kunt u ons vertellen in wie zijn belangrijk in uw leven? Welke mensen zijn belangrijk in uw leven? En mensen die u dan ook nog regelmatig spreekt. Nou, dan zie je dat de meeste mensen kunnen best een aantal personen noemen. Gelukkig. Want als je er maar één of twee of drie kunt noemen... dan zit je in de risicozone. Hè? Maar de meeste mensen kunnen best wel het noemen. Je bent ten eerste al ge geboren in een familie. Daar heb je misschien broers en zussen, eh, nichten en neefjes. Ik bedoel, je, daar begin je al mee. Dan ben je op school geweest... De meeste mensen hebben aan school toch wel één of twee uh, mensen overgehouden... die ze nog eens bellen enzovoort. Militaire dienst voor mannen was vroeger belangrijk. Uh, maar uh, uh, Vrouwen die met elkaar naast de zandbak hebben gezeten... toen ze op, met hun kindjes uh, in die leeftijdsgroep zaten. Dan praat je toch ook uh, met elkaar. Dus er zijn best mogelijkheden uh, op je werk hoeveel mensen op je werk zijn er niet... waar je toch op maandagmorgen, op iedere morgen wel kunt vragen... Van, hoe was het en hoe gaat het met je kinderen en die heeft zijn been gebroken. Het zijn dit soort eenvoudige dingen waar je mee begint. Hè? Van, hoe is het met het gebroken been van je zoon? Gaat dat nou weer? He? Zo begin je die contacten. En nou, Ik zie gelukkig dat de meeste mensen dat wel kunnen. Dat is niet zo moeilijk. Maar dan, het feit dat ze dat toch kunnen... Uh, zou moeten aangeven dat ze dat konvooi wel hebben kunnen opbouwen. Is het dan onkunde om, om je te realiseren dat je dat konvooi nodig hebt? Of is het luiheid? Dat uh. mensen, ja, ik zit in een relatie, ik heb een paar kinderen, dus... Ja ik ga liever met de benen op de bank uh, voor de buis zitten. Dat kan heel goed het geval zijn. Uh, het kan ook zo zijn dat veel mensen toch de voorkeur eraan geven... om op die zolderkamer achter hun uh, pc te gaan zitten. Uh, dat kan voor het werk zijn, maar er zijn ook mensen... die van allerlei andere activiteiten uh, op hun uh, pc doen. En dan moet je je toch afvragen. <laughs> ik, je dat... keek daar wat moeilijk bij. <laughs> wat bedoel je met die activiteiten? Uh, films zitten te bekijken, muziek downloaden. En dan moet je toch afwegen van... doe ik dat nou alleen daarboven op die kamer? Of doe ik iets meer met het gezin samen? Of ga ik naar een, een club van... Een, een sportclub waar ik ook nog na afloop van het sporten... samen een, een pintje pak of een, een kopje koffie drink? Ja. Dat zijn de, de dingen waarin je elkaar tegenkomt. Het pc-gebruik kan natuurlijk aan de ene kant heel autistisch overkomen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook verrijking omdat we juist daardoor wel heel veel meer en extra uh, communicatiemiddelen hebben gekregen. Waardoor je makkelijker met andere mensen in contact blijft. Ook wanneer je bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, aan huis gebonden zou zijn door een fysieke ja. omstandigheid of ja. wat dan ook. Ja. Dus dit heeft ook wel veel gegeven, die PC. Ja. Ja? Helemaal waar, net als de telefoon. Zowel de telefoon als de PC hebben de mogelijkheid gegeven om met elkaar in contact te blijven op een gemakkelijke manier. Maar je kunt het in beide gevallen ook verkeerd gebruiken. Uit ons onderzoek blijkt dat, uh, ik heb natuurlijk verschillende soorten pc gebruik. Hè. Laten we nou naar die uh, kijken. Het gebruik van de e-mail is een prachtig middel om in contact te blijven met jouw vriendin. Die nu inmiddels in Groningen ergens ver weg woont. Die stuur je een e-mailtje, je kunt lekker even bijkletsen. Prachtig middel. Uh, dan heb je al die mensen die via Hives en Facebook enzovoort met elkaar in contact zijn. Maar dan vraag ik me af, van, voor een deel zijn dat echte contacten waar je wat aan hebt. En voor een deel zijn het contacten. Ja, je maakt mij niet wijs dat je honderd vrienden kunt hebben. Dat kunnen niet vrienden van dezelfde kwaliteit zijn. Nee, de inhoudelijke waarde. daar zou ik ook wel mijn vraagtekens bij hebben. Ja. En dan zijn er mensen die in ons onderzoek blijken... Ja. zeer veel uren per dag en per week uh, sociale media te raadplegen... en heel erg eenzaam zijn. Dus die vinden daar niet wat ze hoopten te vinden. Dus het is allemaal maar net hoe je het kunt gebruiken. Je zult het met mij eens zijn dat bijvoorbeeld samen eten... ook een sociaal versterkende functie kan hebben. Een van de beste. Mijn moeder die zei ja. altijd... eten Helemaal. is een sociale aangelegenheid. En zo probeerde zij ja. die vijf varkens van jong die zij had... <laughs> met een beetje ja. daadkracht aan tafel te krijgen. En dat ja. ook nog tot een sociaal moment ja. om te, ja. Ja. te ja. toveren. Helemaal waar. Ja. Nou, dat ja. gaan wij dan nu ook even doen... Uh, het is namelijk niet voor niks nachtvluchten winterkost. En uh, dat betekent dat wij uh, elke week gedurende deze donkere dagen... een wintertoetje gaan proeven. Een winterdessert is het in dit geval... En nou, de voorgaande zaterdagen uh, zijn al verschillende heerlijke desserts langsgekomen. Ik noem een chocoladetulband van bakkerij Westerbos in Amsterdam. Ik noem een champagnetaartje. Nou, ja? ja, dat heb je allemaal gemist, <laughs> Jenny Vierveld. Heel jammer. Een champagnetaartje van patisserie Remy in Blarikum. Een drie -koningen dessert: Galette des Rois van uh, Le Fournil de Sébastien in Amsterdam. En dan was er vorige week een worteltaart van Koukela in Rotterdam... En wij gaan nuttigen, jawel, een techt tatin. En uh, in dit geval is het uh, niet met de crème fraîche die er eventueel bij kan... of ook niet met het uh, ijs wat er eventueel bij kan. Maar wij gaan deze puur en uh, ja, helemaal sec, sec, dat is ook een mooi woord... gaan we die uh, nuttigen. En deze is van de Franse ambachtelijke bakkerij Gebroeders Niemeyer in Amsterdam... Dus ik zou zeggen. Het ziet Jenny, er fantastisch mooi uit. Ja. Prachtig. Het ziet er inderdaad heel mooi en ambachtelijk uit. Ben ja. jij wel eens in Frankrijk geweest? Daar ja, kun je ook als ja, Op zondagmorgen zie ja. je toch de mensen met zulke prachtige. Met, en dan ook nog heel mooi ingepakt. Hè? Van die doosjes met zo'n mooi koordje eraan op ja. zondagmorgen. Ja. Prachtig. Het is, het is een heel mooi uh, plat uh, taartje. Het is gemaakt van bladerdeeg en gekarameliseerde appel. En de appels zijn inderdaad ook heel dun Prachtig. gesneden. en ze zien er zo mooi uit. Oh. Toen het neergezet werd, toen rook ik al een heerlijke, intense appelgeur. Het schijnt dat je niet uh, alle appels hiervoor kunt gebruiken. Kun jij een beetje koken? Het zou wel een goudrenet moeten zijn, zeker hè? Nee, die moest het volgens mij weer net oh, weer niet zijn. zijn. Nee, sommige oh, appels die koken altijd. tot moes. Bijvoorbeeld een goudrenet, oh. die moet je nou net moet je niet gebruiken. Je kan beter de Fuji of de Pink Lady gebruiken. Oh, Oké, okay. dank ja. okay. Maar in hoeverre verbindt eten mensen met elkaar? We moeten het ook gaan proeven en een punt ja, ja, geven. Dat zeg ik er klopt. al bij. Ja, ik ben het helemaal met je eens dat het gezamenlijk eten is uitermate belangrijk. En de laatste keer dat ik appeltaart heb gebakken... dat was drie stuks vorig jaar met de kerstdagen. Want wij krijgen altijd 20 mensen of 24 mensen te eten. Kinderen en kleinkinderen enzovoort. En toen had ik er drie moeten maken natuurlijk voor het toetje. En met, met tot uh, moes... Nee, nee, nee. nee, nee. Ge, Ik had geen uh, netten gebruikt. Nee, nee, nee. ziet er heerlijk uit. Ik ga het graag proberen. Ja, oké. Okay. Ik heb, las ook ergens... Nee, ik heb het gezien. Oh, ik ga nu even een um, stukje nemen. Ik uh, zag ook ergens een prachtig initiatief... van een restaurant waar iedereen welkom is om uh, wat nader tot elkaar te komen als je eenzaam bent. Maar dan moet je wel durven toegeven dat je dat bent. Ja, maar zo gaat dat niet. We hebben uh, voorbeelden van samen eten... zonder dat je hoeft te zeggen of je eenzaam bent. Hm. Ik heb dus straks... Uh, ja, een stichting. Een stichting genoemd Stichting Erbij. Die wil ik eventjes nadrukkelijk noemen. Dat is een stichting... waarbij veertien grote landelijke organisaties zijn aangesloten. Allemaal organisaties die altijd al gewerkt hebben... Om eenzaamheid in onze samenleving een beetje te verminderen. En dan moet je denken aan de Zonnebloem met meer dan 40.000 vrijwilligers. Um, moet je denken aan uh, het Rode Kruis, aan Humanitas, aan de kerken. Allemaal van dit soort organisaties zitten daarin. En um, één aangesloten organisatie is Resto, uh, Van Harte Resto. Van Harte, zo heet het. En die bedoelde jij ook? Ja. Ja, nou, dat is een organisatie waar je niet hoeft te zeggen dat je eenzaam bent. Je komt gewoon lekker eten. En er zijn altijd gastvrouwen die klaarstaan om je daar te ontvangen. En uh, ja, dan kun je met elkaar praten. Maar de onderliggende gedachte is wel dat je erheen gaat... wanneer je wellicht worstelt met een tuurlijk. vorm van eenzaamheid. Ja. Ja, dus tuurlijk, je moet wel tuurlijk. het lef hebben om die drempel over te stappen. Er, het, meestal gaat het zo dat iemand zegt van kom, we gaan daar samen naartoe. En dan ga je er samen naartoe en dan staat er iemand bij de deur die jou vriendelijk opvangt. En zegt van. en met je een praatje maakt. En dan ook zorgt dat je een praatje met anderen maakt. Stel dat jij daar zou zitten, Jenny Gierveld. Uh, en je zou deze Tatin tarte bij Van Harten als toetje krijgen. In dit geval is die dus niet van Van Harten. maar is die van ja. de ambachtelijke bakkerij Niemeyer in Amsterdam. Je zou deze Tatin tarte krijgen die prachtig van structuur is. Heel mooi, dun ja. gesneden appeltjes. In Tens lekker van oh, smaak. Oh, heerlijk is die, ja. zit ook niet te veel suiker in, volgens mij. Heel mooi en geurig bladerdeeg. Ook net nog een beetje krokant aan de onderkant. Ja, het is heerlijk. Wat het is zou het heerlijk. bij jou voor uh, punt krijgen? Oh, nou, Tussen dan, de 0 we, en de 10. Je hebt niet geweten dat... Appeltaart voor mij uh, een van de toppers is. Het is gewoon orgastisch lekker dus. Fantastisch lekker. Ja, dit krijgt voor mij sowieso een 10. Daar ben oh, ik zo blij goed. mee. <laughs> je gaat hem zo meteen om nog opeten, dan ja, geef hem, je ook ja, nog een zeke. stukje ja, ja, ja, mee. Voor onderweg ja, ja. naar Brussel. Ja, een 10 van Jenny Gierveld voor deze appeltaart. Ik ga voor een 9-min. En dat is eigenlijk alleen maar omdat. Um, ik een beetje in evenwicht wil blijven met alle voorgaande heerlijke ja, ja, dingen. Ja, ja, ja. Dat maakt natuurlijk ook dat dit ja. onderzoek... Hè, jij bent onderzoekster, maar dit onderzoek slaat natuurlijk nergens op. Omdat we steeds maar verschillende mensen hebben die het keuren. Dus we zouden hier eigenlijk niet mee naar buiten mogen treden. Maar het is wel heel leuk om te doen. Negen min en een tien voor deze heerlijke. Tacht, tata. Ja. Ja. Even terug naar de eenzaamheid en het moment dat je je meelaat nemen naar een dergelijk restaurant, bijvoorbeeld. Wat ja. ik, overigens echt een heel mooi initiatief ja, is. Ja, mooi initiatief, hè? Je had, je had een, een lijst opgesteld staan met studenten in de jaren tachtig... van elf vragen ja. om te achterhalen wanneer je zou kunnen constateren... dat iemand ook eenzaam is. En dan kun je die vragen ook in de loop der jaren... vaker aan dezelfde groep mensen stellen, zolang Klopt. ze tenminste blijven leven. Ja. Laten we eerst even naar die elf vragen toegaan... Hoe heb je die weten te formuleren? Moet je dan bij jezelf op zoek gaan naar, ja, maar wat is dat dan, eenzaamheid? Of moet je ook voor die vragen weer heel langdurig mensen ondervragen? Ja, we zijn begonnen met eh, opstellen die geschreven waren door eenzame mensen zelf. Die hadden opstellen geschreven over hun situatie. Dan krijg je al een heleboel gegevens die je daar zo uit kunt lichten. We hebben vervolgens eh, onderzoek gedaan... onder eenzame en niet-eenzame mensen... en allemaal hun uitspraken, hun verwoordingen meegenomen. Op een bepaald moment heb je dan honderd verschillende invalshoeken. En dan moet je dat weer terugbrengen tot een hanteerbare set. We wilden bijvoorbeeld zowel uitspraken hebben... die negatief als positief geformuleerd zijn. Negatief is bijvoorbeeld een uitspraak als... ik mis een echte goede vriend... En positief geformuleerd is... als het erop aankomt, heb ik voldoende mensen bij wie ik terecht kan. Nou, dat willen we in evenwicht houden. We willen uitspraken hebben die gaan over vrienden en over partners. En nog wat andere zaken. Uitspraken die erg intens zijn en die wat minder intens zijn. Dan kom je uiteindelijk bij deze set met zes negatief en vijf positief geformuleerde items. En stel nou dat mensen... Um aan een soort zelfonderzoek zouden willen doen. En even op eigen houtje die elf vragen zouden willen beantwoorden. Nee, daar is er niet voor bedoeld. Hij is bedoeld. De schaal is bedoeld om onder grote aantallen mensen eh, na te gaan... Eh, of ze... Ik moet er even bij zeggen, het woord eenzaamheid komt daar niet in voor. Met opzet niet, omdat dat dus zo'n taboe onderwerp is. He, dus dat woord komt niet voor. Eh, we gebruiken dat om... Eh, voor grote groepen mensen na te gaan... of daarbij zijn groepen met minder en met meer eenzaamheid. Maar uh, hij is niet bedoeld om door mensen zelf te gebruiken. Je kunt dan net zo goed de vraag stellen van... voel ik mezelf eenzaam? Dan ben je rechtstreeks betrokken. Dan kan je dan beter aan jezelf vragen dan dat je die lijst uh, volgt. En ik heb dan wel het gevoel dat er best wel lef voor nodig is... om jezelf die vraag te durven stellen. Ja. Wij in het onderzoek hebben het altijd zo gedaan... In het midden van de vragenlijst van een vraaggesprek... waarin we al over van alles en nog wat hadden gesproken. Over de kinderen van mensen en noem maar op. Dan in het midden van de vragenlijst komt dan deze serie van elf uitspraakjes... die heel makkelijk te beantwoorden zijn. Waar het woord eenzaamheid niet in voorkomt en dat laten wij volgen... door een aantal vragen waarin eenzaamheid wel genoemd wordt. Dan vragen we bijvoorbeeld, eh, voelt u zich wel eens eenzaam? En we vragen, als u de mensen moet indelen als we de mensen indelen in mensen die sterk eenzaam zijn... en matig eenzaam zijn, waar zou u zich indelen? Dus dan komen we er wel weer met dat soort vragen. Maar die eerste vraag is voor ons de belangrijkste. Want dan heb je dus dat ook mensen die zich erg schamen om het woord eenzaamheid te gebruiken... die hebben zich dan al kunnen uitspreken. Janny Gierveld, waar zouden mensen informatie kunnen vinden... over datgene wat jij in het afgelopen uur aan ons verteld hebt? En met name met betrekking tot het konvooi. Want we hebben nu namelijk nog maar 2,5 minuut, dus we moeten gaan afsluiten. Heb jij een e-mail of nee, een site waar mensen op kunnen gaan kijken... om zichzelf eens eventjes nog wat verder in dit onderwerp te verdiepen? Ja, nou, ik kan noemen www cvo.vu.nl Ik zal het nog wel een keer herhalen. www.cvo.vu.nl ja, Dat ja. is dus van de Vrije Universiteit. Die geeft... We gaan dat trouwens ook, Janine Gierveld, ik moet je onderbreken. We gaan dat adres ook op onze site zetten. Perfect. En dan kunnen ze daar gaan zoeken, want het is bijna 2,5 minuut voor 7, dus wij moeten gaan afsluiten. Ja, ik heb deze inderdaad. Het signaleren en de aanpak van eenzaamheid. Helemaal goed. Op onze site nachtvluchten.fm komt die link natuurlijk ook te staan. Ik geef jou in de tussentijd een doosje vol goede voornemens. Het is immers nog januari. Ja. Daarin zitten heel veel kleine papieren rolletjes. En op elk rolletje staat een goed voornemen. En jij mag op goed geluk met dit pincet daar een van de rolletjes uithalen. En dan ga ik even... In de tussentijd afkondigen, want we zijn inderdaad geland in de vroege zaterdagochtend van 21 januari. En ik was in dit laatste uur in gesprek met socioloog en demograaf professor dr. Jenny Gierveld. Volgende week de zesde en laatste winterkostganger, internist, vasculair geneeskundige en afval. Goeroe, mag ik bijna wel zeggen, Frank van Berken. Vragen en opmerkingen via nachtvluchten.fm. Daar kunt u ook de verschillende uren opnieuw beluisteren. En u vindt daar dus ook de link die Jenny Gierveld net heeft opgenoemd. www.nachtvluchten.fm, dat is onze site. Daar vindt u ook nog de allerliefste prijsvraag. En op teletekspagina 331 vindt u die ook. De techniek hier was in handen van Gert van Dam, redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Het laatste woord is aan Jenny Gierveld met haar goed voornemen. Vrienden bezoeken die ik al jaren niet meer heb gezien. Had dit beter kunnen eindigen, Jenny. Prachtig, heel mooi. Gaan heel doen. erg dankjewel voor het uh, gesprek. Ik denk dat jij die vrienden wel bezoekt, maar het is een heel mooi advies aan iedereen die misschien een beetje eenzaam is. Goed weekend toegewenst. Dankjewel, Jenny Gierveld. Bedankt.